Freddy van Tein met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat actieve levensbeëindiging ook mogelijk moet worden bij zeer jonge, doodzieke kinderen. Nu is er alleen niet geregeld voor kinderen vanaf 12 jaar en voor baby's tot 1 jaar. Kinderartsen pleiten ervoor de mogelijkheden te verruimen. In een kamerdebat benadrukten partijen dat het een zeer kleine groep kinderen betreft die ondraaglijk en uitzichtloos lijden en van wie vaststaat dat ze zullen overlijden. Vanwege de zaak bij de Belastingdienst, de vele ouders die ten onrechte zijn beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag, heeft de SP een motie van wantrouwen ingediend tegen staatssecretaris Snel. De partij vindt dat er een duidelijk signaal moet worden afgegeven. Er is vrijwel zeker geen meerderheid voor die motie. Twee speciale zogenoemde raadspersonen gaan in opdracht van de staatssecretaris binnen de Belastingdienst actief op zoek naar misstanden. Ze spreken met het personeel, met mensen daarbuiten, zoals advocaten. Als ze ambtsmisdrijven tegenkomen of vermoeden, geven ze die door aan het Openbaar Ministerie. En het Eurovisie Songfestival volgend jaar in mei in Rotterdam... wordt gepresenteerd door Etsilia Romley, Chantal Jansen en Jan Smit. Zanger Jan Smit verzorgt sinds 2011 het Nederlandse commentaar... bij het Songfestival. En Etsilia Romley was zelf twee keer deelnemer aan het Songfestival. In 1998 werd ze vierde. En in 2007 behaalden ze de halve finale. Vandaag werd ook bekend dat 12,5 miljoen euro... die nog ontbrak aan de financiering wordt gehaald... uit de Algemene mediareserve. Het Songfestival kost naar schatting 26,5 miljoen euro. De rest wordt betaald door de NPO, AVRO-TROS, de Europese Omroeporganisatie EBU en door de verkoop van toegangskaarten. Het weer. Vanavond en vannacht nevel of mist en lichte vorst. Alleen in de kustgebieden blijft het boven nul. Morgen hetzelfde weer als vandaag. Vrijdag gaat het regenen en harder waaien en dan gaat de temperatuur omhoog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad, tussen Zaanstad Zuid en Westzaan nog 20 minuten vertraging na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de hem oud Zandvoort. Wanneer het lekker weer is, de natuur in pleitellach. is nooien roet en laar, haar je voor de dag. De meisjes maken stijve papeljatjes in de haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stil. Weer ze gaan naar staatjes en die zegt ja nu verkeer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 Ja, daar ben ik, uh, ben ik op de kleuterschool geweest. En, en noem eens namen van bekende leraren die op de School of leraressen. Uh, juffrouw Janssen uiteraard. En uh, meneer Zuidema, Meester Wachtendonk. Uh, meester Knoppert. En juffrouw Van Dalen. En juffrouw De Jong.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 This is buio, pieno di uomini. beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, of beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, wonderful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful,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 Daar bak ik maar eh, koekjes van. En door het slechte licht wat ze had... heeft ze het verkeerde... Eh, had ze, ze peperzuurgaard erin gegooid. Dus ze waren eigenlijk niet te eten... maar we hadden iets dus vooruit. Ja. Maar ja, zo moest je dat allemaal... Eh, met, met bloembollen, bloembollen en anderhalf met bloembollen... hebben wij in de oorlog opgemaakt. Hoeveel? Anderhalf met, met z'n vieren. Allemachtig. ja. ja.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 Wat was dit voor muziek Jan? Dit was Tom Anders als Doris.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 Ja, ik heb dus altijd gehoord dat zij Ankie Brokmaier.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 We gaan weer even naar een uh, muziekje. Zo snel gaat de tijd ja, wel. Ja, ja, ja. Zie je wel? Ja. <laughs> Oké. Okay. Kent u dat ook, dat gevoel van laat maar zitten? Ik hoor er niet meer bij. Gevoel van zouwer nog wel iemand van me hou. Je voelt je niet zo blij. Ga alleen sportje baaien in Zandvoort. Portje baaien in Zandvoort. Met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen, die nemen ze mee. Maandagmorgen.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 Dan gaan we straks even ja. over de Uniform hebben, ja. want Cor heeft nog een, uh, muziekje, een muziekje voor ons. Ja, dat zou, een... ja. ja. dat weet ik, zou Ja, die wonen in de oh, Nee, nee, nee, nee. Ja,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 ook. Ja, doe ik nog wel kleine dingetjes. Kerkblad rondbrengen, koffiedienst en ik ben nog in de diaconie geweest. Dus wat dat betreft... Uh, en al 25 jaar secretaris van de Hulsmanshof. He, dat stond laatst uh, op, uh, op -tv. Ja. Oh, ja Dat was ook een jubileumpje. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. ja, ik kwam opeens tot ontdekking. Iemand vroeg, hoe lang doe je dat? Ik zei, nou, ik zal eens even kijken.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 Kan dat nog, Jan? Ja. Laatste vraag. Uh, het, het werk van het uh, Rode Kruis ben je ook bij inzetten voor dingen? Kan je daar nog even wat over vertellen? Wat, waar, wat, j, j, j, jullie hadden je bijeenkomsten in uh, de benedenzaal van ja. Hotel Keur. Maar je deed het oefenen natuurlijk niet voor niks. Nee, en we, de damesgroep, die had altijd bij Zuster de Wilde thuis